Zijn er weer in het uh, tweede uur van, uh, van deze Alternative FM? Nu al gedenkwaardig, omdat we een aparte band over de grond hebben gehad. Drie man sterk, want uh, nou, meer leden te telt het ook niet. Ja, vandaag even eentje meer omdat ik een triangel mocht vasthouden. Dus uh, <laughs> dan is het altijd leuk. Uh, het brein dat kwam uit ruimte. Nou, Jasper, het spook heeft de microfoon. Oh uh, ja, Ja, jij hebt de microfoon. Dus je mag hem ook iets naar beneden trekken hoor. Dus, Oké, okay, uh, nou kom maar op met die vragen zou ik uh, zeggen. Uh, de vragen, want uh, nou ja, we hebben het al even gehad hoe het, uh, hoe het ontstaan is hè? Uh, zeg maar, de, de, de naam van uh, de band, dat hebben ja. we al gedaan uh, Steven die zei op een gegeven moment uh, nou, kwam, uh, hey, we hebben gevraagd uh, van wie wilde meespelen, toen kwam er iemand uh, bij, eerst vier man sterk en, nou, die ene, die, uh, dat, dat was meteen in tranen en die is eruit uh, gekikt, geloof ik. <laughs> <Ja, ja. laughs> dus uh, wat, wat, wat, wat zijn jullie dan voor, uh, voor mensen? Zijn jullie dan uh, buiten dan nee. op dat moment of niet? Nou, kijk, dat is toch zo. Of was, had, die, uh, had die Earthling een uh, aanpassingsvermogen? Uh, geen aanpassingsvermogen zo. Nee, nee, het was zo. We, ja. we konden dus echt daadwerkelijk maar twee keer oefenen, want ja. de, de week daarna was dat optreden. Ja. En, um, ja, wij hadden op een gegeven moment wel een soort van klik gevonden. Ik had uh, al van tevoren had ik al wat uh, riffjes en liedjes uh, zo'n beetje uh, klaar. Ja. En dus daar kon uh, uh, Bengen op drummen en uh, Steven uh, kon uh, gewoon de, de basnoten spelen. Dus ja. dat, dat klonk meteen al wel. En uh, die, die tweede oefendag, ja. dat, uh, daar was die andere jongen ook niet bij. En... Uh, ja, toen bleek dat dat ook helemaal niet nodig was. Dat het <lacht> klonk gewoon goed genoeg. Ja, ja. En toen hadden we de week daarna dus dat optreden... Gewoon wat eigenlijk maar eenmalig zou zijn... En ja, dat uh, sloeg best wel aan, hè? dat was een aardig succes, en mensen springen en pogoën, terwijl het eigenlijk maar een paar halve liedjes waren, want meer, meer hadden we gewoon niet. Een Beetje pogo. Hè, bij En een half beetje half improviseren, ja. en ja, dat, dat uh, was zo geslaagd dat we daarna maar door zijn gegaan. Is, is het zo uh, begonnen met, uh, met half afgemaakt werk? Ja, het ik... is echt begonnen als een grap dus, ah, ja. ja. Als een grap. Yeah. En ja, toen ja. gingen jullie serieus uh, nummers ja, afschrijven. En toen, toen was dat optreden. ging wel lekker. En toen zijn we wel... Uh, op een gegeven moment hebben we oefenruimte gevonden. En zijn we daar gaan oefenen. En toen hebben we meegedaan aan uh, Popmania. Mm -hmm. En uh, ja. toen hadden we inmiddels al wel liedjes die wel af waren... <laughs> En uh, dat was uh, een bandjeswedstrijd, is dat in Herengewaard. Gewaard? In 2007 was dat. En dat was twee avonden, de vrijdag en de zaterdag. En deden, ik denk meer dan 30 bands daarmee. Ja, zoiets. En uh, nou, daar speelden wij de, de vrijdagavond. En uh, ja, dat optreden ging uh, behoorlijk goed. Het was ook een mooi tijdstip. En. Uh, wat ook nog wel grappig was is trouwens, is dat uh, op de heenweg de auto meteen uh, uitviel en kapot was. <laughs> dus wij moesten heel snel uh, een, uh, een tweede auto vinden. Dus allemaal haast kwamen we net op tijd voor uh, ons uh, optreden aan. En uh, dus uh, wij opgelucht dat we daar op tijd waren. Wij optreden. Nou, ging ook heel lekker. <laughs> En, uh, maar toen dachten wij, we hadden zoiets van: ja, het lokale metalbandje wint altijd. Dus we zijn niet die zaterdag gegaan om de prijsuitslag te horen. Dus en... het is net zoals bij de Oscars, <laughs> hè? Uh, legendarische personen die zitten dan op een gegeven moment niet meer in de zaal. Want we kunnen toch niet meer. Wat dan ook. En ja. toen, bleek, uh, toen zat ik dus die zondag in de trein en toen werd ik gebeld. En toen bleek dus dat we gewonnen hadden. <laughs> dat was vrij hilarisch, ja. ja. Ja. Hebben jullie daar ook, omdat je, nee, dat verhaal wat je nu vertelt in Hier waard Gewaard, uh, de meeste uh, fans hebben jullie ook in Hier uh, in Gewaard. Ja, uh, wacht, even, uh, wacht even Jeroen. Uh, Marcus, hebben wij nog een extra stekker voor, uh, voor de microfoon, want uh, dan ga ik even deze er even tijdelijk uit uh, pulken. En dan mag Jasper uh, in eerste instantie even beginnen en dan ga ik even naar Jeroen toe. Goed, uh, want, want uh, hier gewaard, dat, dat is toch wel het uh, meest uh, bijzondere plekje wat je net zegt, hè? je winter. En... Nou, ja, op de ene of andere manier uh, sloeg het daar heel erg goed aan. En dat heeft ook uh, best wel een bandjescultuur. Ik denk dat dat ook wel helpt bij onze muziek. Want uh, ja, er zijn gewoon plekken waar onze muziek niet echt tot zijn recht komt. Maar in uh, jongerencentra en uh, wat alternatieve tenten, dan slaat het uh, meestal wel goed aan. En uh, Heergewaard is op de een van meer, uh, hebben we daar toen een naam gemaakt. Waarschijnlijk ook omdat we niet bij die prijsuitreiking waren en gewonnen hadden. Dan maak je toch blijkbaar al snel een legendarische indruk. Ja. En uh, toen hebben we een, uh, nog eens een keer een optreden gehad in het Stamcafé en daar uh, zaten de mensen al onze teksten mee te brullen. Ja, dus dat, uh, uh, want, want Jeroen, want uh, je zat al, je wilde een greep naar de microfoon doen, maar, maar <laughs> ja, dan uh, gaat hij uh, dat niet overleven. Dus, maar uh, heb jij er nog een aanvulling op? Spreekt hij de waarheid? Uh, ja, nou ja, sowieso natuurlijk wel. Maar uh, het is wel grappig, want. Uh, wij hadden dus ja, totaal eigenlijk niet over, überhaupt over nagedacht dat we die prijs zouden kunnen winnen. Dus daar waren we dan niet. Maar ik, werd dus, ik lag in mijn bed om een uur of half twee toen. En toen ging mijn telefoon deelt het over. Ik denk, oh wat een gelul en zo. Maar dat bleek dus <laughs> iemand te zijn vanuit het complex die toen wou gaan vertellen aan mij dat we hadden gewonnen. Maar ja, ik lag in bed. Dus. Maar het grappig was, omdat wij dus niet waren hadden ze gezegd van, ja, het prijsgeld krijgen ze niet, want we zouden 150 euro winnen. Maar in plaats daarvan gaat 4 minuten de tap open. Dus iedereen in het complex werd helemaal gek, want ze konden dus drie, vier minuten lang bier halen van ons geld. <Short> dat is wel heel bijzonder. Uh, uh, uh, Jij lag gewoon thuis uh, te meuren en uh, helaas geen bier. <acht> dat is zoiets. Oké, okay, nou, dat uh, verhaal is uh, duidelijk, uh, maar dat is 2007. Uh, ja, ja, Want maar het verhaal is dan op een gegeven moment uh, niet af. Of tenminste, het begint uh, pas eigenlijk uh, daar, toch? Of, ja, ja. Uh, en ja, kijk, we hadden een vrij... Ben jij een beetje de geschiedenisman uh, van, uh, van de ja, ploeg? Blijkbaar, uh, vanavond <laughs> ja. wel, denk ik. Ja. Maar uh, ja, goed, uh, we hadden daartoe gewonnen. En eigenlijk ging het allemaal een beetje rap, want dat waren... We hadden dan wel een aantal nummers die hmm. wel al klaar waren, maar... Toch hadden we alles vrij snel in elkaar gezet, zeg maar. Ja. En... Uh, we, dan hadden we, we hadden op een gegeven moment een periode... waarin we dan niet zoveel optredens hadden. Maar toen hadden we ook zoiets van... die nummers die moeten even, wat, er moet wat meer aan gesleuteld worden. De nummers kunnen beter. En toen speelde ik ook nog uh, gitaar. Ja. Tijdens sommige liedjes. Ja. En op een gegeven moment... Uh, hebben we die gitaar maar aan de kant gezet. En een tweede synthesizer erbij. En wat uh, effecten voor de bas. En uh, een koebel voor de drummer. Die uh, ook niet onbelangrijk. Ja. En... Uh, ja, daarna zijn we wat, de liedjes proberen wat strakker te spelen. Wat uh, werd het al zeg maar wat serieuzer? Ja. Gewoon omdat je, je wil toch als band iedere keer wat meer bereiken en groeien. En uh, zo, zo is het een beetje geëvolueerd totdat je dan probeert echt gewoon goede nummers te maken. En dat je als je eenmaal zo'n wedstrijd hebt gewonnen. Smaakt dan smaakt het nog meer, wou je zeggen. Ja, maar dat niet alleen. Um, dan verwachten mensen ook iets van je natuurlijk. Dus dan kan je niet zomaar met even snel in elkaar geflans nummertje aankomen. Dan moet de rest in ieder geval zo goed zijn als wat je daarvoor hebt gedaan. En ja, nummers schrijven kost tijd en oefenen ook. En uh, ja, je moet natuurlijk heel veel oefenen. Daar gaat het, begint het altijd mee, denk ik. Dat is duidelijk. Uh, we gaan zo even verder praten. Eerst uh, gaan we even hier een stukje draaien van inderdaad de live opname van Het brein dat kwam uit ruimte. Nou, het, het eerste stuk, dat hebben we wel een beetje gehad. Dat hebben we wel een beetje gehad. We gaan, uh, dit is, dit is, hebben we gehad. Dit. Volgens mij hebben we dit ook gehad. <laughs> nee, dat is hij. hij uh, Wat is dit eigenlijk, jongens? Geen idee. Hey, Jeroen oh, is... luistert half mee. Oh, uh, niet zoals het hoort. Niet oh. zoals het hoort. Nou, die hebben we nog niet gehad, nee, niet dus die gaan we de gewoon de even nu draaien. De we zetten hem even terug naar. Uh, Back to life. Uh, Back to life. Ja, dit, dit nummer hebben we gehad. Urban. Urban, maar dan in de elektronische uitvoering op de Rob akda -woord. Ja, Excuus dat ik even moet zoeken, maar dat heeft te maken dat, uh, dat de nummers niet helemaal uh, afgemonteerd zijn als het uh, daarop aankomt. We hebben gewoon het uh, complete uh, werk uh, hier uh, staan. Nou, laten we maar eens horen. Hier uh, zijn ze live vanuit de Rob Akda-woord van de tweede voorronde. De volgende is vrij recent. Dit de deed niet Zo. zoals het hoort. Juist. Thank <laughs> you. Thank you. Nou, dat waren ze weer. Uh, het brein dat kwam uit de ruimte. Ik sta weer op het punt om te gaan keugen, Maar <coughs> zo, dat doen we dan uh, even op deze manier. Uh, we hadden het net over, uh, tijdens dit uh, nummer, uh, over het poetseren en over nou ja, uh, hoe je je dan voorbereidt op zo'n uh, op zo optreden. Want net, Jasper uh, vertelde je een aardig verhaal. Uh, Best nog een keer vertellen. Hoor. Dat gaan we nu voor de radio, nu voor het Echi. Uh, want tijdens de Rob Agda wordt Dan sta je daar In de, in, in de coulissen Want de, de band voor jullie heeft dan opgetreden Ik, zie, ik heb dat ja. dan wel eens gezien hoe dat gaat hè? Dan komt dat doek ervoor of het gordijn gaat ervoor En dan zie ik daar een hoop mannetjes uh, Van de eerste band die, Hij ruimt hun troep op En dan moeten jullie gaan installeren Nou dat is al, uh, al uh, gelijk uh, heel, heel hectisch Ja je hebt en... maar een paar minuten om ja. op te bouwen Dus een... uh, daarna moet je met z'n allen gaan rennen Om zo snel mogelijk de instrumenten goed te krijgen En uh... ja. Kijken of je ze wel hoort en of je ze goed genoeg hoort. Ja. Want soms heb je dat je je eigen instrument hoort en dan gaat de rest erbij spelen en hoor je jezelf opeens niet meer. Omdat je overstemd wordt. Ja. En, uh, dus je moet bij zo'n wedstrijd maar hopen dat het geluid goed staat. Want je kan er zelf niks meer aan veranderen. Nee. En, uh, ja, of schreeuwen naar de, de geluidsman en je vinger omhoog doen. Zo van, dat moet harder. ja, ja. En uh, dat doe ik nogal vaak. Ja, dat is vaste ja. het, het, het vaste teken. Het vaste teken omhoog. Dan dat moet ja. het geluid omhoog. Ja, ja. Het geluid op de monitor. Nou, Dan, dan heb hier. jij gelukkig uh, niet een optreden van Bunkerrock meegemaakt... waar VF Zero stond. Uh, want op een gegeven moment... Nou, ze blijven gewoon kalm. Want de tweede band die, die, die daar speelde op die avond. Nou, die had het niet meer met de, met de geluidsman. Dat ze <laughs> schelden nog weinig of ze lagen rollenbollend op de Kanaaldijk. Weet ik van wat. Ja, dat komt voor, hè? Goh, dat schelden weinig hoor. En, en dan zie je toch dat, dat deze jongens daar wat, wat rustiger onder blijven. En die, die gaan niet eerder beginnen voordat het geluid gewoon goed is. Maar tijdens het optreden zag ik ook dat gebaar van het vingertje omhoog. Ja, ja. Van, ik moet meer prikken hebben, want anders hoor ik het niet. Nou, dat gebeurde dus ook. En dat doe jij dus ook. Ja, ja, ja dat is heel belangrijk. En uh, misschien vraag je dan als je staat te kijken: van waarom doet hij dat nou? Omdat het misschien uh, zeg maar in de zaal wel goed klinkt. Mm -hmm. Maar ja, als je soms dan speel je op het podium en hoor je gewoon helemaal geen zak. En dan moet je maar hopen dat, uh, dat het een beetje goed klinkt. Ja. En dus het is een beetje de greep en uh, dan gaan we dan maar mee. Ja, allen. vaak bij het eerste liedje is het maar hopen dat het allemaal goed staat. Ja. En uh, daarna is het schreeuw naar de geluidsman hoe het wel moet staan. Ja. En uh, ja, je merkt gewoon hoe professioneler de zaal en uh, hoe beter alles geregeld is. Ja. Dan is vaak ook het geluid beter geregeld. Ja. Dan heb je een paar mensen die dan het geluid uh, van de monitoren doen. Dan heb je apart iemand die dan het geluid in de zaal doet. Ja. Maar in een klein caféetje kan het bijvoorbeeld uh, misschien helemaal misgaan, omdat, uh, omdat het gewoon niet goed te horen is wat je ja. speelt. Ja. Uh, nou zei je ook net, van als we drie kwartier de tijd hebben, dan hebben we het allemaal even wat beter onder controle. Hoe werkt dat dan? Nou, um, dan heb je bij normaal optreden, heb je gewoon heel lang de tijd om die soundcheck te doen. En dan uh, wordt er ook niet meer aan de knoppen gesleuteld daarna. En dat is bij een bandjeswedstrijd wel altijd het geval. Uh, op die manier dus. Ja. Uh, nu hebben jullie wat uh, uh, wedstrijden al meegedaan. Uh, de Rob agda wordt, uh, de NH Pop uh, Live waar jullie uh, nu uh, in zitten. Ja. Hoe uh, verloopt dat uh, precies? Ja, maar ik geef hem even aan Steven. Ja, ja, ik heb inderdaad die, die, nog niet veel gezegd. Nee. Nee. Ik zit zo ver weg hè. Nou, het, het gaat eigenlijk wel goed. We zijn altijd in wedstrijden, zijn we altijd de vreemde eend in de bijt. En uh, de ene jurylid die uh, verklaart is compleet gek, Omdat sommige mensen zeggen dat we geen muziek maken en zo. Een ander jurylid vindt het echt helemaal te gek. Dus het is, het, het is bij ons is het altijd uh, gok op het jurylid eigenlijk. En nu uh, N en Pop Live, ja dat zijn twee optredens. En de beste vijf die krijgen een heel prijspakket waar je helemaal gek voor wordt. Zoals optredens, Paradiso, studioopnames, Opnames, uh, Toesubsidie, de hele Rambam. En we hebben nu één gehad. Dat ging heel lekker, dat optreden. Nou zijn de andere bands ook uh, hard aan het uh, werken. Uh, je moet jezelf zoveel mogelijk laten zien in die periode. We hebben ook al in de kranten staan, lokaal. En, uh, in heel Noord-Holland en dergelijke. En we zijn nu uh, binnenkort uh, 10 april staan we in uh, Heelgewaard In de Waardse Tempel. En daar gaan we weer met onze uh, Heelgewaardse fans gaan we elkaar dansen. Ja, uh, de kaartverkoop uh, hoor ik even <laughs> fluisteren. Nou, vertel, uh, Jeroen. <laughs> ja, want we moeten natuurlijk wel een beetje klaar maken. Nee, uh, wij verkopen zelf de kaarten voor 10 april in Neergewaard. En uh, er gaat ook een bus vanuit uh, Kassikum. En ja, als er genoeg animo is, ook Beefwijk of andere dorpen. En dan kunnen mensen via uitruimte.nl, onze website. Of www.myspace.com slash het brein dat kwam uit de ruimte aan elkaar. Even een mailtje sturen naar ons, van ik wil mee. En dan uh, kunnen ze voor 10 euro kunnen ze mee. Inclusief, dus, ja. inclusief uh, entree en busreis. Ja. Du dus uh, de tekst die P.P. Fischer hanteert van... Ze komen met busladingen komen ze uit uh, Alkmaar vandaan. Dat is dus wel uh, bij deze wel uh, gezegd. Hè? Dat vind ik heel grappig dat je dat zegt. <laughs> want ik had P.P. Fischer vandaag aan de lijn. Oh ja? Van, uh, ja, want hij is van HLM, van de ja, storing. Ja, ja. En wij gaan in de storing spelen, 8 april. En toen zei hij, ja, je moet wel even zeggen, storing 8 april, dit en dat, op zijn manier, zo druk. Dus uh, ik zeg, ja, dat ga ik doen. Dus bij deze, wij spelen 8 april in de storing inhalen. en iedereen moet ook komen natuurlijk. Bij deze ook gezegd, 8 april dus, uh, zien we het brein dat kwam uit ruimte. Ik geef nog even zo dadelijk, volgens mij zit jij je euro's te tellen, Steven... Uh... Al... Ja, dat is helemaal niks. Uh, even, even nog terug over, over die NH Pop, uh, Pop Live. Uh, je zei net over de jury. Uh, de een vindt het bagger. De ander vindt het fantastisch, briljant. Weer een ander die zegt, nou maak er maar een asbak van. En weer een ander die zegt, van, uh, waarom uh, heb ik dit niet eerder gehoord? Of wat dan ook. Worden van die strekking. Kun je dan zeggen dat het een beetje ja, uh, smaak is? Wat, uh, wat dan uh, bepalend is? Of, of jullie er wel of niet bij zitten? Ja, het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak, maar we horen bij de beste vijftien, dus er zijn in ieder geval mensen met smaak in Noord-Holland. Komen <lacht> <lacht> dus, ze uit waard dan? Ja, er komen vast wel mensen uit heergewaard. en die, ja. hebben wel, die hebben ook smaak. Ja, mensen in Heerengewaard zijn heel goed bezig. <lacht> <lacht> maar uh, ja, het, het is gewoon... We maken niet de standaard muziek we hebben geen gitarist, uh, we zien er raar uit op het podium. En uh, ja, dat kan wel eens een shock veroorzaken. Meestal de eerste drie nummers staan mensen ook met een bek open, een beetje te kijken. En pas vanaf nummer vier beginnen ze te snappen. En bij nummer negen zijn ze dronken en zijn ze allemaal aan het dansen. Dus op zich is het goede tactiek. Ja. Nou, zo uh, werkt het dan ook. Uh, toch heb ik me laten vertellen dat een van de deelnemers die ik dan sprak... Uh, na afloop van, van jullie optreden. Ja, maar... Moet dat nou zo een hele verkleed partij? Dat heeft toch helemaal niks met muziek te maken? Uh, ja, Jasper... Uh, ja, zeg, zeg daar maar. heb ik wel wat over te zeggen. Ja, Kijk, heb wat uh, over te zeggen. Je, je maakt muziek, maar uh -huh. een optreden uh -huh. is meer dan alleen muziek maken. Uh -huh. dat, uh, dat, je hebt mensen die zeggen van... Ja, bij rock roll is de helft show. Uh -huh. Maar ja, je moet ook voor zorgen dat je die show hebt. Uh -huh. Kijk, we, kan, je, we kunnen ook gewoon stil gaan staan in ons t-shirt en... Uh, gewoon een liedje spelen zonder het publiek aan te kijken. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Je moet nee. proberen het publiek mee te krijgen. En je moet eigenlijk uh, de helemaal voor gaan En helemaal geven voor het publiek. Want daar ja. doe je het tenslotte ja, voor. Uh, uh, om hele, die mensen een leuke avond te bezorgen. Ja, het, het, het hele gewaarde zag ik op die, uh, op die avond dat jullie. Uh, <laughs> yeah, Steven met een zwart en lange jurk uh, aan. En uh, zo'n uh, nou, konijnenhoed. Uh, konijnenhoed. Ja, die had ik nog niet gezien, maar die had je afgezet zeker <laughs> op, een, op een bepaald moment. Ja. Zonnebrillen en hoedjes vallen meestal tijdens thuis ja, eerst een beetje af. En Jeroen had ook iets, uh, iets uh, fantastisch aan, zag ik. En jij, ja, jij had ook wat aan, maar uh, dat viel me niet echt uh, op Jeroen. Wat, uh... Uh, ja, nou je moet het eigenlijk zo zien: die pakken zijn speciaal ook gemaakt. Toch wel? Ja, en uh, er zitten groen en grijs in, dat zijn onze kleuren. En ja, Spook is uh, voornamelijk grijs. En, uh, Het grijs dat kwam uit een ruimte. Een zilver, zilver randje. Ja. En uh, nou, stevigste pak is vooral groen. Ja. En ik zit er een beetje tussenin. Dus ik heb de ene half groen en de andere half grijs. En een beetje schuine strepen doorheen. Ja. Dus ja, als je ons zo naast elkaar zet, dan lopen we mooi over, zeg maar. Dat is een beetje het idee erachter. Is het niet misschien uh, een idee, jullie zijn in Herugewaard zo verschrikkelijk populair... om ze dan uit te drukken in een inshirtje uh, kleuren van een een of andere plaatselijke voetbalclub? Ja, nou dat vind ik een geweldig idee. Ja, verregel het even. Nou, dan wordt uh, de, de plaatselijke Herugewaardse voetbalclub vanaf volgende week uh, uh, gehuld in grijs en groene kleuren. Dat weten we dan ook weer. Uh, we gaan zo even vinden met jullie uh, praten. Maar eerst even uh, weer een stuk uh, muziek. Uh, The Clash. En London Calling. Boys and girls London calling Now don't look at us Phony Beatlemania Has bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the trench of thing The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going engines Engine on him But I have no fear Cause London is drowning I.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 The yellowy eyes, the ice cream is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is going to a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning brown ice. I live by the river. De week hier bij ZFM in het programma Alternative FM hebben we dan uh, The Last Man of Palau hier uh, zitten. De, de akoestische variant dan van deze band. Ze zijn er gewoon met z'n vijven. En de week daarop, ja, ik mag ze niet vergelijken met Ramstein, want anders krijg ik ruzie met Fred Lont. <laughs> dus Fred uh, is uh, hier uh, bewoner hier in dit dorp. Maar hij maakt deel uit van uh, de band Contest. Nou, en dat is hard. Dat kan ik je nu al vertellen. Dus de tweede donderdag is uh, de donderse donderdag. Zoals men al uh, heeft uh, omgedoopt. 8 april, schrijf maar op, Contest hier in de studio. Maar dan gaan we alleen het even over hun muziek hebben. Want als ze hier uh, met een hele uh, set gaan <lacht> spelen, dan denk ik dat de rest van de straat ook uh, <lacht> ervan mee kan genieten. Dat komt bij jou ook nog uh, terecht, uh, Pascal. Wat zeg je bij de buren? Bij de buren. Bij de buren. De brengen, nou. Ja, nou, ik denk dat je dan ook meteen uh, zes planken mag afleveren, denk ik. <lacht> dat lijkt me niet zo uh, wijs. Even nog weer terug naar het brein dat kwam uit de ruimte. Uh, Jeroen zei net tegen me, dit is het meest serieuze interview wat ik ooit uh, gedaan heb. Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat, dat kan, maar uh, misschien dat ik uh, wel uh, de juiste vraag stel. Uh, zou zomaar kunnen, toch? Of uh, zie ik het verkeerd? Uh, ja, nou, ik moet zeggen dat je in ieder geval uh, originelere vragen stelt dan gemiddeld. Dus dat is nou, inderdaad oh, wel goed, ja. ja. Ja, dat is iets anders dan uh, toen op die avond dat, uh, dat ik jullie nog uh, bij de kladden had. Uh, aan het eind van het optreden toen. Toen moest het alleen van, ja, waar kunnen jullie vinden? En uh, wie zijn jullie? En dat soort dingen. Maar ja, dat, uh, dat kan iedereen wat uh, wel. Uh, waar we het nog niet over gehad hebben. Het brein dat kwam uit de ruimte. Maar hebben ze ook een missie? Een, een, een missie. Uh, ja, ja, moet ik uh, beantwoorden. Nou, de missionaris gaat nu spreken. Nou, is dat wel een heel ongelukkige term uh, de laatste ja, tijd uh, met die rooms-katholieke kerk. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, vertel, vertel. Ja, wij ik, gaan als bruin... ik hang aan je lippen. Ik ga naar je lippen. <laughs> wij gaan als brein voor wereldoverheersing. Natuurlijk. Oh ja, de wereldoverheersing. Want nou, ons ik wil... is natuurlijk de wereld overheersen. En ja. uh, het uh, oorspronkelijke verhaal gaat dat wij in een groot ruimteschip met z'n allen komen. en dan proberen de aarde te veroveren op militante wijze. Maar helaas, er ging wat mis onderweg. Ja. En uh, de reis duurde een paar honderd jaar langer dan gedacht. En toen hebben wij uit noodzaak de rest van de bemanning op moeten eten. Dus uh, toen bleven we nog maar met z'n drieën over. En vandaar dat we proberen op muzikale wijze de aarde te veroveren. <laughs> door mensen te hypnotiseren met onze muziek. Ja, ja, ja. En tot nu toe uh, gaat dat wel aardig uh, goed. Gewaard is al gevallen. Dus <laughs> dus daar, daar, en ze zeggen van uh, hè, uh, in de geschiedenisboekje staat vanaf Alkmaar begint de victorie. Maar voor jullie begint het bij Heer Gewaard. Nou ja, dat is Alkmaar buiten. Dus uh, oké. Okay. Ja, de rest van de wereld komt nog. De rest van de wereld komt nog. Maar Nederlandstalige muziek, is dat ook zo bedacht? Uh... Ja, ja, dat was vanaf het begin... Uh... Had ik er eigenlijk wel opgehamerd dat we in het Nederlands gingen zingen. Ja? Want uh, je hebt zoveel Nederlandse bandjes die dan in het boerenkool-Engels gaan lopen brullen en je verstaat de teksten niet. Nee. Uh, Boerenkool-Engels? Ja, ja, ja. Gewoon dat het gewoon pijnlijk is zo erg. Ja? En die fout willen wij niet maken. <laughs> en daarnaast hoor je met een Nederlandse tekst ook veel beter wat er gezegd wordt. Dus vandaar. Ja dat mensen ook veel urban, meer bij ons urban, letten op urban, de Urban, urban, Dat is toch, toch echt geen Nederlands hoor? Nou, dat lied gaat er dus over... <laughs> dat mensen ja. in de stad... altijd uh, heel veel Engelse termen gebruiken... Ja. en uh, een uh, F zeggen in plaats van een V... en een S in plaats van een uh, Z. Ja. Dus vandaar ook... Uh, ik kan de V niet zeggen. En dan, Erwin, dan, Erwin, dan heb je een de de hele mooie... Set niet zeggen. Ja, ja, dan heb je een hele mooie uitleg. Uh, ja, daar uit. gaat dat lied over. Dus het gaat soms ook nog ergens over. Ja, nou, dus, ja. Nou, dan heb je er inderdaad... Uh, hebben jullie er inderdaad over. Wie schrijft de teksten? Jij of... Uh, er, of verschilt uh, per lied uiteraard. Uh, uh, ik zie Steven ook uh, knikken. Uh, uh, doe jij ook wat? Ik denk dat het qua teksten... Uh, ik denk 45% van het Spook, 45% van mij. En soms uh, komt Bang in één keer met een tekst aan. En dan, uh, ja, of een zin. Of een zin. En dan klinkt er nergens naar. Maar uiteindelijk is dat wel de punchline van het liedje uiteindelijk. Dus, uh, ja, ja, en soms dan, uh, dan schrijven we gewoon een heleboel regels tekst op. Mm -hmm. En dan... Uh, Halen we daar later de beste zinnen uit. En die proppen we bij elkaar. Tot het een goede tekst wordt. Hopen ja. we dan, ja. Dus kun je eigenlijk zeggen: van uh, wat, wat hij zegt, hè? Steven zegt. Van 45% uh, ik en 45% jij. Nou, uh, hij doet dan voor 10% nog, uh, <lacht> nog ergens mee. <lacht> maar uh, is het zo dat, uh, dat een slecht idee dan wel eens een goed idee kan uitlokken? Van, ja, ja, ja hè, zeker. Van, uh, van wat je nou hebt, Steven? Of, nou, uh, nou wat je, he, dat, hij zelfs kan het ook zeggen met z'n 10% dat hij zegt van nou dit is zelf wel bagger, hier heb ik een en dat jullie zeggen, briljant bang, briljant nou, ja, wat wou je zeggen? nou we hebben nu een uh, nieuw nummer zijn mee bezig en daar hebben we een hele nieuwe strategie qua teksten voor, en dat is namelijk dat we zoveel mogelijk dingen die op uh, ja, synthesize en goedkope dingetjes staan, termen en zo in dat nummer gooien, dus dat is wel weer een hele andere benadering heb jij, ja. heb jij dat geschreven of niet? Nee, nee uh, nou, Het is ook nog niet af, maar uh, ik heb ergens thuis een goedkope keyboardje. Je kent het wel, zo eentje die je ja. voor 10 euro bij de Bar Smit koopt. <laughs> en daar uh, ja, ja. nou staan dan uh, allerlei uh, termen op, zoals uh, salsa, wals en start, stop, tempo, midi. <laughs> en uh, <laughs> als je die hier allemaal achter elkaar heel hard uh, overtuigend schreeuwt, dan uh, klinkt dat als een tekst. <laughs> en, uh, <laughs> <laughs> zo ontstaan, ah, ik, we, hebben <laughs> nog, we hebben nog een aanbieding voor jullie. Dat is uh, zondag uh, 28 maart. Uh, hier de dorpsrun. Nou, ik, ik denk dat we al een van die bands uh, wel even vrij, uh, vrij voor jullie. Met zo'n Bart Smit-ding uh, uh, <laughs> daar staan. Dat lijkt me geweldig. <laughs> ja, maar goed. Even zonder, even zonder gekheid. Maar uh, zo'n uh, zo apparaat hè? Ver, uh, gaat dan... Uh, Werkt dat dan op een gegeven moment dat je daar iets, iets kan uitwerken... wat je later denk ik dan kan gebruiken voor je echte synthesizer? Want dat zit ik me nu ineens te bedenken. Ja, ja, nou kijk... Uh, of ga je kijk, nu alle speelgoedzaken af en denkt van... hé, hey, die heb ik nog niet in mijn verzameling? Nee, nee, nee, maar het, het is meer zo van... Uh, je gebruikt gewoon alles wat je hebt om liedjes te schrijven. En de ene keer schrijf je een compleet lied... en de andere keer ontstaat er iets in de bandruimte... en dan moet ja. er nog tekst bij. En dan beginnen we wat te brullen wat erbij past... Ja. En, uh, zo ontstaan die dingen. Ja, maar het komt ook wel voor dat ik inderdaad een lied eerst op de gitaar uh, schrijf. En dan dat daarna op de toetsen speelt ofzo. Dat uh, kan zomaar. Als ik jullie zo hoor, dan is het gewoon een Dan uh, komen jullie de, de ruimte in. He, jullie hoeven ruimte. En dan is het uh, van nou... <lacht> Laten we eerst maar eens beginnen, en dan ineens ontstaan er wat ideeën. En vervolgens, uh, het is eigenlijk een heel artistieke vrijheid, als ik het zo uh, beluister, van, uh, van wat ja, jullie aan het doen dat zijn. Dat is onze kracht ook, hè, ja. natuurlijk. Want wij proberen gewoon zo origineel mogelijk te zijn, en ja. wij zijn niet bang om nieuwe dingen uit te proberen. Ja. Terwijl... Moet, moet een muzikant dat ook willen? Ja, ja, ja, tuurlijk. Want kijk, je hebt muziek maken je hebt muziek spelen. Ja. En als je muziek wil spelen, dan kan je net zo goed covers uh, gaan spelen. Dankjewel. Kijk, daar is ja. niks mis mee als ja. je dat wilt. Ja. Maar wij willen juist zelf nummers maken ja. en iets nieuws maken. en ja. Dat is voor ons heel belangrijk, denk ik. Dus de creativiteit kan je gewoon meer kwijt in het maken van muziek. Ja, ja. en ja. Ja, dat vinden wij gewoon leuker. Ja. Ja. Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat... Een band die bijvoorbeeld uh, fan is van, ik noem maar wat de Rolling Stones... ...probeert gewoon alle Rolling Stones liedjes zo goed mogelijk te spelen. Ja. Ofzo. Dat kan natuurlijk ook, ja. Om maar wat op te noemen. Maar zo zitten wij niet in elkaar. We hebben hier in Zandvoort twee coverbands. Die ene is even ergens te rusten. Maar die begint weer aardig op te krabbelen. Dat is Van Kessel. En die andere is de Meesterband. Ik zie hier iemand naast mij heel hard zuchten. Wat wou je zeggen Pascal? Een aantal van deze heren die hier zitten. Die wij toevallig ook bij hun in Alkmaar op een evenement beveiliging doen. Oh. En ik zit dus ook op meerdere en heel toevallig zit ik ook op Coffee Band Festival in Noordwijk en Hout. Hey, jij en vindt dit we hadden het net een... over ja. de Rolling Stones en dat ja. is dit jaar het thema nou, ik zie jullie graag in Noordwijk en Hout allemaal Rolling Stones nummers spelen. Nou, wie weet hoe hij er een keer <laughs> heen. Het brein dat kwam uit de ruimte speelt de Stones. Nou, dat lijkt me geweldig. Als, als, als, wie, wie uh, ben be be je be be daarvoor, ja. uh, Steven, zoiets? Om uh, dat uit te proberen, zo'n uh, zo kofferactie uh, met alleen maar Stones nummers. Ja, het, het lijkt me wel een goed idee. We hebben nu ook een keer Zizi Top uh, gekofferd, zijn we mee bezig. En uh, ja cover is leuk, maar wel op een eigen manier. We gaan niet uh, Sympathy voor de Devil spelen zoals zij. Sowieso lukt het niet. We hebben namelijk geen gitaar, ja. dus we <laughs> worden een hele knullige versie. Ja. Dus uh, we moeten proberen met z'n drieën zo'n zo zo gigantische bakherrie te maken. Dat het lijkt op de Stones dan. Ja, dat is, een, uh, dat is wel weer leuk. Ja. Uitdaging. <laughs> uh, op, uh, uitdaging is op zich, maar goed. Maar je kan er ook een hele eigen draai. inderdaad, wat je zegt. Kan je eraan geven. Hè? Dan, uh, dan is het uh, gewoon wel van jullie en uh, het is toch uh, een cover, om het maar zo, uh, zo te zeggen. Maar hebben jullie er überhaupt iets mee met covers? Want uh, ja, het komt nu even gewoon ter sprake. Uh, spelen jullie iets na en dan kijken van... Ja, dat, maar dat is geen cover. Dat is een, uh, dat is een draagbare... <laughs> God, Ja, dat is... Pas je gitaar zeker in, of niet? <laughs> Nee, dat, uh, dat ei zeker uh, wat, je, wat je hebt. Ja. Volgens mij is dat een doos uh, bij de Trumpwinkel vandaan. Maar goed, <laughs> wie wat ja. anders. Uh, maar uh, maar uh, even over, over covers gesproken. Maar gaan jullie dan uh, wel eens dingen naspelen? En kijken van hoe iemand dat heeft opgebouwd? Want dat hoor ik ja, ook wel eens muzikanten zeggen. Kijk, uh, het is nou, wel ja. interessant altijd. Gewoon om, zeg maar. Voor je muzikaal ontwikkeling. Om andere liedjes uit te zoeken. Mm -hmm. En ja, soms ga je dat voor de grap met z'n allen spelen. En als het dan zo klinkt als het brein... en het is gewoon leuk om een keer te doen... ja, dan doen we dat ook wel natuurlijk. Ja, want uh, Tess... Uh, die in de eerste voorronde speelde... die heeft hier ook gestaan... met haar akoestische gitaar alleen maar eventjes... en uh, meer niet. Maar die vertelde dat ook... van, ik ga dan wel eens uh, gewoon een cover naspelen... en kijken van hoe een nummer opgebouwd is. Ja, ja? ja dat doe ik ook wel, ja. ja. Ik denk en, dat de meeste muzikanten en, dat wel doen. Hè. En kom je dan ook tot iets van... Hé, hey, wacht eens even. Zoiets kan ik nog wel gebruiken in een of ander nummer? Of werkt dat niet zo? Ja, nou soms met de, de vingergreepjes of zo. Ja? Dat je denkt van, oh het is dus zo, pakt die zijn handen ja, over. Ja, weet ja, je wel. Ja. En dan heb je weer een nieuw trucje geleerd. Ja. En dat gebruik je dan misschien in een ander lied. Maar dan klinkt het heel anders. Maar dan is het wel hetzelfde trucje wat je met je hand doet. Ik ja, ja. Dus het is wel afkijken geblazen van de grote, nou, kijk, grote jongens, of niet? Nou, nee, kijk, ik... ik um, je bent altijd als muzikant beïnvloed door gewoon de muziek die je He. beluistert. Ja. En uh, je wil van alle goede dingen die jij leuk vindt, wil je iets hebben. Ja. Maar dat wil niet meteen zeggen dat je het na gaat doen of zo. Nee. En, uh, maar gewoon alles wat je leert, dat kan je gebruiken natuurlijk in nou. de muziek. Uh, bestaat er ook iets van, van jullie kant ook iets uh, toch van respect naar bijvoorbeeld coverbands? Want er zijn ja, natuurlijk ja. cofferbands en coverbands, hè, Want je hebt natuurlijk ook echt. Uh, <laughs> niet? vindt van niet. B nou ja, goed. <laughs> nou, maar ja. die levert ook 10% van de tekst aan. Hè? Dus dat, uh, dat zegt al genoeg natuurlijk. Nee, maar. Sorry. Nee, Jeroen. Nou, ik, jij, je hebt heel je, wel leuke cofferbands ja, hoor. Nee. Ik uh, weet bijvoorbeeld Flau. dat je een, een, een salsa-variant hebt, een salsa-band hebt die allemaal kraftwerknummers naast speelt. Nou, dat vind ik ja. helemaal fantastisch. Ja, okay. ja. ja wat wij je zin? Ja, dat is wel leuk, maar dat zijn natuurlijk niet de kofferbands. is gewoon een-op-een een, uh, liedjes kofferen, ja, wel... wat je in, nou, in, in, dan... in café veel ziet. En ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb een cd van Fade to Bluegrass. Dat is uh, ja, de country-versies van Metallica-nummers. Ja, dat soort dingen. is wel leuk. Maar dan, ja, is dat, zijn er dan nog echt koffers? Ja, of Misschien zou je daar eigenlijk een andere benaming voor moeten gaan geven, toch? Dat, want er is toch wel een verschil tussen één op één. Tas hoor ik en een gewone koffer. Nou, ja, een Tas? Kijk. Ja, goeie. Ja. Nou, misschien een, een, een, een lied daarover schrijven. En uh, nou, hier heb ik al even een bouwsteen aangereikt. Ja, ja. Dus nu ja. zie ik ergens in een of andere uh, oefenruimte. Waar spelen jullie ook weer? Kastricum geloof ik toch? Hè? Ja, ja. Ergens tussen We en hebben Heemskerk. Ergens tussen Kastricum en Heemskerk, op een uh, terrein, ergens in een koelcel hebben wij onze uh, oefenruimte gebouwd. En dat is uh, stel je voor, de meest cliché oefenruimte die je ooit hebt gezien. Alleen dan erger. Dus het is uh, inclusief Metallica posters en Johnny Cash en zo. En aie en op de muur. Aie op de muur en uh, rare geuren. Dus het klopt helemaal. Koelkast vol bier. Over koelcellen <coughs> <coughs> uh, cool gesproken, dan hebben jullie je uh, laten inspireren door uh, niemand minder dan... Uh, Sylvester Stallone. Is dat zo? Ja, Rocky, hè? want die uh, ging ook altijd oh, oefenen ja, ja, ja, in uh, ja, ja. grote koelcellen ja, ja. en met koeien lopen bokken. vlees, rompen, beuken, ja. ja. Dus rompen, uh, ja. vlees, beuken. Nou, dat is toch altijd beter dan op zijn vrouw of zo? Hè? Ja. Goed. <laughs> nou, duidelijk weer. We gaan eerst even weer een uh, stuk muziek uh, draaien en dan geven we er een uh, draai aan. Hier is uh, Spartan en Sharon. Het was hem, Spartan, met uh, Sharon was dat. Ja, ik hoor mezelf al amper uh, boven de muziek uitkomen. Uh, Fijn, dank je. Dan kan ik uh, nog even het afsluiten. Uh, Heren, mag ik jullie vriendelijk uh, danken? Ja, jij ook bedankt, het was gezellig. Ja, heel gezellig. Ja, uh, Jasper mag ook nog even open Marcus, want uh, anders is hij niet te horen. Oh ja, ja. Graag gedaan in ieder geval, ja. ik vond het ook heel gezellig. Le Leuke gadgets hadden jullie allemaal bij jullie. Dus in ieder geval dat, uh, dat was uh, sowieso al uh, heel erg uh, fijn. Uh, we gaan afsluiten. Dat doen we met dit mooie nummer van uh, Nirvana. Terwijl ik op dit moment een beetje mijn stemmen aan het kwijtraken ben. Maar dat maakt niet uit. Hier is de HeartShape Box Tot volgende week. Dan zitten hier Menno en Marcus. En dan ben ik een weekje move. Dag.